Lotlewit met het NOS-journaal. Een meerderheid van de VVD-leden heeft op het partijcongres vandaag steun uitgesproken voor het coalitieakkoord. Toch waren er ook veel kritische leden. Jezelgus vroeg hen om vertrouwen en gaf toe dat er in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Dit jaar zijn er tot nu toe al meer dan 10.000 migranten het kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. Dat is een record aantal. De meeste komen uit Afghanistan, Iran of Turkije. De Britse regering is van plan om illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda te sturen. Dat land is bereid om ze tegen betaling op te vangen.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 Formule 1-coureur Charles Leclerc start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Monaco. De Ferrari-coureur was de snelste in de kwalificatiewedstrijd vandaag. Max Verstappen werd zesde. In de laatste kwalificatiesessie raakte hij in de slotminuten muur... waardoor zijn laatste poging om een snellere tijd neer te zetten stranden. Het wordt voor Verstappen moeilijk om morgen nog te winnen... omdat inhalen op het krappe stratencircuit haast niet mogelijk is. De Sloveense wielrenner Pogacar heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. In de laatste beklimming van de zware bergrit reed hij overtuigend weg bij de overgebleven renners. Het is zo goed als zeker dat hij de Giro morgen wint. Hij staat bijna tien minuten voor op de nummer 2, Dat is Daniel Martinez uit Colombia. En het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en is het overal droog. Wel kans op mist in het noorden en oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later kans op stevige regen- en onweersbuien. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 namens voort richting Amsterdam.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 Dan had ik zonder meer Mijn huis aan de kant gehad Ik loop even naar de kroeg En koop daar een flesje wijn Dat jij nog aan me drinkt ik vind Ik het, fijn. Zeg het maar. I'm all a good eye. Nou, ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A in Zandvoort. En uh, ja, we gaan natuurlijk uh, nog lekker muziek draaien. De drieën begrijpen Fred hij is straks. En uh, ja, we gaan nog wat, uh, wat mensen bellen natuurlijk. Dus uh, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Ha, ha, ha. hallo allemaal. Dit is Bert van Bip en Bert in de Naaszaten. Ik ben fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Ik zeg maar zo, adieu, paraplu. Haha. Ha.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 De zomerse muziek hier bij CFM Entertainer for You. Ja, dat was die dan. Jeffrey Hayes en Brace en Van Mij Alleen. En we gaan terug naar de, ja, twee maanden terug eigenlijk. Het Entertainer for You Dutch uh, Top 5. En dat was Marlane. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. Een te gekke plaat. Onder de vraag. Gaand om mijn hoofd.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 Ja, ik was dus eventjes aan het spitten in de oude piratendoos en kwam ik daar Melchior Rietveld tegen. Ja, dat was puber nog wel. Ja, uit de tijd van Desiree en dergelijke. Dit is het nummer Jij, Jij, Jij. Jij ligt weer naast me, jij kijkt me aan. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. Het is fantastisch. Het is weer een feest, het lijkt wel of je niet bent weg geweest. Jij had mij verlaten, en toch was jij niet vrij. Jij naar mij verlangen en deze nacht heeft dat verlangen jou weer teruggebracht. Jij ligt weer naast me, jij kijkt me aan. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. Jij had mij verlaten en toch was jij niet vrij. We're back. Ja, ik zeg altijd, uh, in piratentijd ja, waren er toch ook wel een heleboel, uh, heleboel mooie nummers natuurlijk. Mogen jullie als uh, Als puber zei er toen. Jij, jij, jij. Eh, ik zou zeggen, blijf lekker bij, want we gaan eventjes bellen met uh, Brian Strikken. Al tenminste, als we kunnen strikken natuurlijk. We gaan eventjes uh, nog één plaatje draaien en dan gaan we naar uh, Brian Strikker. Hallo. Derek, Christian en Suzanne. Hey, ik heb hier een heel leuk verhaaltje over Suzanne. Je bent het helemaal, het mooiste meisje uit de hele zaal. Ik wil met je trouwen als het even kan. Kom zeg nu maar ja, dan word ik je man. Na iedere disco op in het café, dan vraag een man, dan ga jij met me mee. Maar kijk goed uit en trek je eigen plan. Voor jou, Suzanne, ben ik de enige man. Zeugde. Dag zal ik voor jou de avond doen. Zal voor jou mijn straf, daar kun je van op aan naar de bakker en ook naar de slager gaan. Ik hou van jou mijn leven lang, voor jou, Suzanne. Ben ik de enige man, Suzanne. Ga mee, Suzanne. Brand. Luister Suzanne, de ware man, kijk nou toch eens, die staat hier voor je. Als elke vrouw, daar ja, die droomt ervan, wil graag een man die alles kan. Nou hier staat de ware, dus kom nu maar gauw, voor mij ben jij echt een supervrouw. Al wekenlang heb ik aan jou gedacht, en ik vind ik heb nu lang genoeg gewacht. Toen neem het van me aan Suzanne, voor jou ben ik toch de enige man. Suzanne. I'm oh. Ja, je zal het maar over jezelf zeggen, hè? Ja, dat je de ware man bent. Ik geloof er helemaal niks van. Danny Christian en Suzanne. Ja, gezellige vent hoor, Danny Christian. Hé, hey, wat vind jij ervan, Brian? Ja, altijd wel leuk, hè? Danny Christian is toch wel een, een begrip voor, uh, voor de muziekindustrie, volgens mij. Ja, ja dat was. was uh, ja, tenminste, hij zei, ja, hij is natuurlijk wel een beetje op leeftijd, hè? En, uh, ja, dat dan wel. Dat hebben uh, we wel. Maar uh, ik denk nou, dat hij was een streepjes heeft verdiend in het vak. Ja, het is een oude rots in het vak. En uh, ja, de man uh, uh, hem van Duitse kom af, heeft, uh, ...heeft aardig wat voor elkaar gebokst tussen beide landen. Zeker weten. Zeker weten. Hé, hey, maar jij, jij ook... Wat uh, zei jij, Brian? Dat is niets op aan te merken. Nee toch? Nee, zeker, nee, niet. zeker niet. Nee, zeker niet. Hé, maar uh, jij, hebt, uh, jij hebt ook iets leuks gemaakt. Ja, dat klopt. En daar uh, gaat het plaatje over. Ja ja. ja, ja, ja, daar ben ik toch weer, hè? Daar ben ja, ik toch ja, ja. weer. Het vaderhart, hè? Ja, ja, dat is natuurlijk wel zo, hè? Het, ja, is, ja, ja. Uh, het, is, een, het is een, soort verslaving die kinderen. Ja, tuurlijk. Ik vind het wel wel heel gezellig. Hoor ik het nou een pauzeknop erop? Ja. Want het is zo druk leven dat het, uh, het is even te veel. Maar um, je weet nog wat de toekomst brengt. Ja, toch? Nou, ah, ik bedoel, Zeker. ja, het is. Uh, weet je, ik zeg altijd een beetje gezelligheid in huis. Oh, jawel hoor, ik, uh, ik ben er wel voor in. Ik hou van gezelligheid, anders zou ik dit vak niet hebben gekozen. Nee, inderdaad. Ah. <laughs> hey, maar uh, ja, de, de single is getiteld uh, Vergeet Nooit. Uh, de, uh, dat, dat denk ik van. Uh, vergeet nooit waar je vandaan komt. Ja, eigenlijk ook, hè. Ja, vergeet ja. nooit waar je vandaan komt. Dat ja. ik natuurlijk. Uh, uh, uh, Marta kamer geschreven, hè? dat is alweer even geleden. Ja. Maar uh, ja, dit is zeg, vergeet nooit uh, naar mijn dochter toe. Ja. Um, en ik denk wel voor veel papa's en mama's die dat dan met hun kinderen hebben. dat je toch wel iets achter wil laten aan je kinderen. En uh, dat heb ik eigenlijk met dit liedje uh, ja, proberen te uh, bereiken bij iedereen. Uh, vooral voor mijn eigen dochter. Ja. Zodat ze toch later altijd een, uh, een stukje erfenis van mij heeft. zonder dat ze mij daarvoor uh, nodig heeft, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, want er is ook een, een leuke clip bij gemaakt. Niet zeker weten. Ja, hele mooie clip. Ik ja. uh, heb ze ook met mijn, uh, met mijn dochter uiteraard erin. Ja. Uh, twee mooie papa gehad. En uh, Dwayne Jongbloed, de cameraman, was, uh, is uh, al jaren in ons leven. Dus ja, uh, ze vond het heel normaal dat hij erbij was. Dus uh, dat is het voordeel, hè? Ja, ja maar het is, uh, het is ik zeg altijd, het is een, uh, een stukje voor later. Ja, inderdaad, een stukje voor later. En uh, uh, ja, ik ben heel blij dat ik het heb mogen maken voor uh, die topper van een dochter. Ja, en, uh, wat, uh, jij bent bij de toppers of je gaat naar de toppers? Wat, uh... Nou, ik, ga nu, ik ben nu even nog even in, uh, in de gezelligheid uh, onder een genotje van een hapje en een drankje. Ja. En dan uh, gaan we zo meteen door naar uh, de arena. Dus wij hebben ons niet te vervelen vanavond, dat is een ding wat zeker is. Nee, wat uh, verwacht je Dries is, uh, gele uh, zwembroek te zien? Ja, uiteraard. Met, met zo'n leeftijd, met zo'n figuur. Ik ja. zeker ervoor, hoor. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, de man is wel, uh, ja, toch, uh, dat vergeten we ook. Uh, toch wel een beetje middelbare leeftijd uh, iets voorbij. Ja, 65, hè. Ik ja ja. ja. ja, ja. Ja, en uh, ja, dan toch nog, uh, ja, eigenlijk uh, zo gevormd eruitzien. Zo, ik, fit. Ja, toch? Ja, ik, uh, ik zeg, uh, geef hem ongelijk. Nee, ja, ik kan het hem niet nadoen, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, daar ben ik wel iets, dus iets te laat bij. Nee, ik ook nog niet, dat is niet zelfs. Daar ben ik wel iets te laat bij, Brian. Nee, ja, ja, ja, ja. ja ik, ik ben ik ook hou... bang dat ik al te laat ik, ben. Dus, uh, uh, ja, ik, ik hou van al lekkers. Dus, uh... Ja, ik ook, ik ook. Daarna ben ik ook weer aan het denken nu, dus dat scheelt. Hé, <laughs> hey, maar je zit daar lekker in de buurt, of.? Uh? Ja, we zitten langs de A2, een uh, groot wereldrestaurant, we zitten altijd uh, rond uh, dit soort evenementen. Ja. En okay. dan uh, doen we altijd lekker hier happy. lekker de drukte in, heerlijk gezellig. Ja, hey, en nu heb je deze single uit, die is al een aantal weken oud. Klopt. En ben je al uh, eigenlijk met iets anders bezig uh, in de voorbereidingen uh, tot, uh, weet ik veel, zomer? Uh... Ja, zeker weten. Ja, 26 juni komt de volgende alweer uit. Uh, toevallig vandaag de demo voor de laatste, of nou ja, de mix binnengekregen voor de laatste keer. Ja. En uh, hij is goedgekeurd, dus hij uh, gaat de distributie in, zeggen we dan maar weer. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we daar zeker op wachten. Hè. Ja, nou ja, ik hoop het, ik hoop het. Ja. <laughs> nou ja, wij, wij zijn altijd natuurlijk nieuwsgierig naar uh, uh, ja, nieuwe muziek, hè. Ja, daarom. Dus uh, ik blij dat jullie er zijn. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, wij waar kunnen mensen jou volgen, Brian? Uiteraard natuurlijk gewoon op mijn uh, Instagram, Brian Strikker Official. Uh, ze kunnen heel veel zien van mij op YouTube. Uh, ja, mijn website www.brianstrikker.nl. Weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook de agenda, maar ja, tegenwoordig je dat ook allemaal op Spotify zien. Dus ja, ja. het uh, gaat hartstikke goed. En natuurlijk uh, TikTok zijn we ook druk mee bezig, Brian Strikker, op TikTok. En uh, steeds meer filmpjes, steeds meer leuke dingen. Ja, want uh, je dochter die heb je geleerd hoe je met TikTok om moet gaan, of... Uh... Nou, nog niet, want ik oh. hou het nog even van eraf, want het is, een, uh, het is natuurlijk best wel een pittige wereld, hè? Ja, ja, ja, ja. Nee, inderdaad. Dat, dat, ik zeg altijd, uh, eh, waarschuw ze van tevoren. Ja, inderdaad. Helemaal waar. helemaal waar. En het, uh, ja, het is, het is een rare tijd, inderdaad. Net wat je zegt, in, in de social media, weet je, als je daar eenmaal op staat, kom je er nooit meer vanaf. Nee, inderdaad, inderdaad. Toevallig vanavond mijn zoon zei, oma, zet dat maar hier op internet, want dat wil ik helemaal niet. Nee, nee. Nou, dan nee. weet je ongeveer hoe ze erin staan tegenwoordig. Ja, ja, ja. Nee, dat, uh, hè, wat erop staat, staat erop en dat, uh, nou, dat staat voor een leven lang erop. Laten we zo zeggen. Inderdaad, ja. Hey, um, nou ja, we gaan in ieder geval wachten op jouw ja, nieuwe single ook, uh, uh, 26 juni dan. Uh. Hartstikke leuk, hartstikke goed. Ja, en uh, ja, vergeet niet, uh, ja, wat kunnen we daar nog over zeggen? Gewoon kijken. Ja, ja. Ja, oh, luisteren, kijken, luisteren, ja. streamen. Ja. En um, zeker met dagen zoals een vaderdag... of een, een bijzondere dag voor je kinderen. Luister eens naar dit maatje. En laat ze één ding zeker weten... dat je ze nooit zal vergeten... en altijd trots op je bent. Ja, toch? Ja. Hey, Brian, ik ga zeggen... Uh, heel veel plezier uh, vanavond. Dankjewel, dankjewel. En uh, ja, ik zou zeggen... Uh, geniet van het weekend sowieso. En ja tot de volgende ronde... En als jij aankond... ronde, Ja, als jij wil aankondigen, dan gaan wij hem draaien. Ja, uiteraard gaan we dat zeker doen. Lieve luisteraars, mijn naam is Brian Sticker. En hier is mijn nieuwste single: Vergeet Nooit. Hey, dankjewel, Brian. Ja, oké. Okay. Hoi, hoi. Hey, hoi. Ik wil je graag zeggen. dat ik van je hou. Jij bent mijn kleine meisje. Dus zing ik voor jou. Ik kijk in je ogen, zo helder en puur. Ik zou alles aan je geven: elke dag en elk uur. En mijn hart heb ik aan jou gegeven. Mijn ziel. In jou bestaat. Ik sta altijd voor je klaar, want jij bent. En soms doet het pijn als de tijd zich bemoeit Zeggen dat ik trots ben op jou. Maar jij blijft mijn kleine meisje ook al ben je nu een vrouw. Zo een mooie oude van Brian Strekker aan zijn dochter natuurlijk. En eh, vergeet niet. Wij gaan naar een verzoekplaatje dat wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen van Aurelie in Ademloos. En uh, dat allemaal door Aureli. Ja, Aureli. Ja, aparte, nou, aparte naam. Ja. Uit, uh, uit uh, het uh, mooie zonnige België. En uit, uh, ja, weet ik veel. Hé, hey, um, was een verzoekje trouwens uh, van uh, Miranda uit Rotterdam. En het volgende plaatje wordt aangevraagd door Federico. Daar in dat mooie Gelderland uh, in Druten. En jij wilde graag horen uh, Liv Webbers en uh, dansen met mijn ogen dicht.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 I met my Zo, so, dat was hier dan. Liv Wibbersen dansen met mogen dicht aangevraagd door Federico uit Druten in dat mooie Gelderland. En uh, we hebben nog eentje uit de Oude Doos. ook. Uh, en dat is uh, van Maarten. Maarten, jij wilde graag horen, uh, Anita Maya. Ja, why tell me why? Hier bij ZFM Entertainer for you, blijft er lekker bij. Tot 7 uur. En We krijgen straks nog de drie bedrijven van de tijd. Dus uh, ja, nog even uh, lekker, heerlijke muziek. Wie weekend aan. Nee, ja, niet aan mij. Ja, heel gespannen, dame uit Rotterdam. Hey, why tell me why? En uh, ja, ik heb geen idee, nee, nee, nee. Hé, hey, um, ik heb nog één verzoekplaatje en dat is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je er weer bij bent. Jij wilde graag nog uh, ja, de oude hit van destijds, maar dan opnieuw uitgebracht in 2024. Brian Voet, en hij zat natuurlijk in de Entertainer View Dutch Top 5 een maand of drie geleden.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 alles, alles, oh ja! Yeah.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 En ik heb nog één plaatje, even verzoekplaatje in het laatste. En uh, dat is van Anouk. Anouk, leuk dat je erbij bent. En jij wilde graag winnen, Willem Bart. En uh, ja, zakken naar de grond, naar de grond. Ja, dat sluit lekker aan bij dit weekend. Zakken met je kont naar de grond, naar de grond. Ja, zakken met je kont naar de grond, naar de grond.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 Naar de grond Met je kont naar de grond Ben je brein smart of met je kont naar de grond vandaag door En dat was even het laatste verzoekplaatje. Willem Barten zakken naar de grond, naar de grond. Ja, en nu gaan we naar de... De drie op een rij van Fred Heij. Fred hi Entertainment for you. De drie op een rij van Fred Heij. De muziek hier nou vannacht de volgende 10A op 416.9 DB plus 6A hey, heerlijk hoor, dit waren ze dan weer de drie op een rij van Fred hey. Ja, we begonnen natuurlijk met Warm and Tender Love van de Persian Sleds. En daarna natuurlijk Chubby Checker en Let's Twist Again. En natuurlijk was dit als laatste Mickey Soon en Love in the Blue. En dat allemaal ja, uit vervlogen jaren. En wij gaan nog even een plaatje draaien. En uh, ja, dat is Benny Nijman. En uh, je moet niet bang zijn voor het leven. Tot 7 uur entertainers voor jou. En daarna, ja, de watertoren. Maar in ieder geval uh, blijf lekker bij. Want ik ben sowieso toch steven nu bij u. We worden een honderd jaar. Of 110. Het leven is wel prachtig, maar hoe weinig wordt geleefd. We leven langs elkaar en veel te oppervlakkig. En hebben aan het einde van ons leven niets geleerd. Je moet niet bang zijn voor het leven. Je kunt de hele wereld aan Je weet, het leven duurt maar even, Annie Dan is het met de pret gedaan Je kunt het toch gewoon proberen, Shaki Ga er een keertje tegenaan Je moet er nu van profiteren, Ellie. Dus geef wat zin aan je bestaan we leven in een tijd van jagen en van jachten. We hebben duizend klachten, want van jaren word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig. We het leven lachend en geniet. Van de muziek. Zo is het. He. Zo ja, we gaan alweer naar het einde toe. En uh, ja, ik moet hem helaas eventjes uh, onderbreken. Want uh, ja. Nee, die niet. Nee, joh, schijn al uit, he. Ik zou wel willen, maar. Hey, ja, helaas. Het is het einde van uh, dit programma. ...hier naar de Watertoren natuurlijk. Volgende week ben ik er niet bij, nee. Het is, is wel een uh, non-stop natuurlijk uh, van Entertainment View. Natuurlijk is hier uh, wel het buurtfeest aan de gang natuurlijk. Volgende week zaterdag 1 juni. En dat is uh, van 1, of uh, van 1, nee, van 10 tot 6 uur uh, s'avonds... ...met uh, onder andere optredens van uh, Roy Donders, Mike Dane. ...en uh, ja, heel veel dingen zijn er te doen... Zo ook de kofferbalkmarkt. En uh, ja, ZFM natuurlijk. De radio is daarbij aanwezig. Dus uh, live uh, vanuit uh, Zandvoort. Dus uh, het buurtfeest. En uh, als je niks te doen hebt, ik zou zeggen... Kom lekker naar de binnenstad van het dorp Zandvoort. En dat allemaal op zaterdag 1 juni. En van 10 uur tot 6 uur avonds Tot zover het ritme van ZFM. Zfm. Via de kabel op 104.5.